Op Puerto Rico is een tweede man gearresteerd... in verband met de dood van een Nederlandse jongen van 17. Slachtoffer Stefano Steenbakkers werd ruim een week geleden neergeschoten... toen hij in zijn auto door twee mannen werd overvallen. Justitie vermoedt dat de man van 21, die nu is opgepakt, de trekker heeft overgehaald. De andere verdachte is een man van 23. Hij werd kort na de schietpartij al aangehouden. De verdachten zijn mede opgepakt op basis van een signalement... dat de jongen gaf aan zijn moeder, die op Puerto Rico woont...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 Volgens de linkse kandidaat Lopez Obrador heeft zijn rivaal Peña Nieto gewonnen door fraude. Lopez Obrador zegt dat de partij van de winnaar veel stemmen heeft gekocht... en dat de Mexicaanse media partijdig waren. Peña Nieto noemt de beschuldigingen onzin en spreekt van een duidelijke zegen. Hij heeft de Mexicanen onder meer beloofd dat hij de economische groei van het land zal opkrikken.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 Tot het weer nog in het westen bewolkt en mogelijk wat regen, vooral in het oosten vanochtend zonnig. Maar vanmiddag ontstaan nog stapelwolken en enkele buien. 21 graden wordt het aan zee, 24 graden in het binnenland. Morgen begint zonnig en droog, maar smiddags ontstaan opnieuw buien. Dan wordt het iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment zeven files. Ik noem nog de opvallende files. Ring A10 Zuid richting Den Haag. Er staat tussen de rijen en de Nieuwemeer 3 kilometer. En dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Er staat tussen Ochten en Tiel 8 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Het verkeer richting Gorkum en Rotterdam kan beter omrijden... via Utrecht over de A50 en de A12. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 7. De deelraden in Amsterdam en Rotterdam gaan eraan. Als het aan de meerderheid van de Tweede Kamer ligt, En dan minister Spies. En dat ligt het. Maar de B van de A is woest, u hoort er zo meer over. Eerst naar onze onverkochte tanks. Ja, de verkoop van die 80 Nederlandse tanks, Leopard Tanks, aan het Indonesisch leger is definitief van de baan. De Indonesische minister van Defensie heeft in de krant Jakarta Post gezegd dat Indonesië nu 100 tanks van Duitsland koopt. Nederland treuzelde met de verkoop omdat er in de Tweede Kamer werd gevreesd... dat Indonesië de tanks zou kunnen inzetten tegen de eigen bevolking. Consponent Michel Maas in Jakarta. Uh, Michel, kun je zeggen dat er ergernis bestond over het uitstel en het debat over de levering? Nou, daar kun je moeilijk over speculeren. Maar het is wel duidelijk dat ze nu het wachten wel uh, lang genoeg geduurd vonden hebben. Uh, ze, ze hebben gedacht, gewacht tot de bijna de laatste keer, maar nu... Uh, ja, de laatste beslissingen in de Kamer, de laatste mededelingen van de minister in Nederland... wezen erop dat het nog heel lang zou kunnen gaan duren voordat die tanks hier aankomen. Als het ooit al zou gebeuren. Dus nu hebben ze gewoon eieren voor hun geld gekozen en kopen ze de tanks waar ze ze meteen kunnen krijgen. Ja, en is die deal met Duitsland dan al helemaal rond, Michel? Nou, nog niet helemaal rond, maar er zijn al delegaties naar Duitsland geweest. Ik neem aan dat ze daar goede afspraken hebben gemaakt... De prijs schijnt al vast te liggen en zelfs de leverdatum hebben ze al afgesproken. De minister had het erover dat de eerste 16 tanks al uh, op 1 oktober van dit jaar hier in Indonesië kunnen zijn. En de rest van de tanks die zouden in de loop van het komende jaar geleverd kunnen worden. Dus in oktober volgend jaar zou Indonesië kunnen beschikken over de volle 100 tanks. En waar heeft Indonesië die tanks eigenlijk voor nodig? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Want de critici zeggen dat je met die tanks eigenlijk helemaal niks kunt in Indonesië. Je kunt rondrijden op de grote tolwegen rond Jakarta en dat is het zo'n beetje. Maar uh, het, leger, het enige wat het leger erover gezegd heeft is, onze buren hebben ze ook, dus wij moeten ze ook hebben. En als ze het over buren hebben, dan hebben ze het over hun aardrivaal Maleisië en over Singapore. En dan even naar de argumenten hier, Michel, van onder andere parlementariërs van de PvdA en GroenLinks. Zij zeggen dat Indonesië de wapens zou kunnen inzetten tegen de eigen bevolking. Is dat een realistisch scenario? Nou, volgens uh, alle kenners en critici hier in Indonesië is dat niet echt realistisch. Omdat die tanks, die zijn moeilijk inzetbaar als je... Uh, als je bedenkt dat ze in straten van steden en stadjes gebruikt zouden moeten worden, dan kun je denken, nee, dat, dat is onmogelijk. Ze zijn ook heel moeilijk te transporteren naar afgelegen gebieden. Indonesië heeft geen schepen om ze daarheen te brengen. Die tanks die wegen 60 ton. Daar moet je speciale uh, schepen voor hebben. En uh, ja, de, over de weg kunnen ze ook bijna nergens komen. En het terrein in heel veel plaatsen is uh, gewoon slecht voor Leopard Tanks. Het is... Uh, Zompig, bossig en uh, ja gewoon ongeschikt voor die tanks. Indonesië heeft veel kleinere panzerwagens die veel beter bruikbaar zijn... en ook al vaak ingezet worden tegen de lokale bevolking. En daar, daar, ja, daar hebben ze tot nu toe meer dan genoeg aan. Nou, Michel, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zei eerder in onze uitzending... dat dit toch ook de relatie met Indonesië schaadt. Er zijn krassen opgekomen. Die krassen moeten weg, vindt hij. Wordt dat in Indonesië ook zo gevoeld? Niet, niet echt, want tot nu toe zijn die relaties, zeker de afgelopen jaren heel erg goed met Nederland en Indonesië. Indonesië heeft ook uh, uh, schichtgatten van Nederland gekocht. En dat ging ook zonder al te veel problemen. Dus in principe is alles wel in orde. Alleen deze... De deal die liet gewoon te lang op zich wachten. Ik kan me voorstellen dat ze bij een volgende gelegenheid in Indonesië... toch nog eens even twee keer nadenken voordat ze in Nederland iets gaan kopen. Misschien toch eerst even aan andere landen denken. Ja, want dat is ook de angst van onder andere, minister Heerle... dat andere deals die Indonesië met Nederland heeft... of misschien nog gaan komen in de toekomst... dat die nu wellicht niet door zouden kunnen gaan... omdat Indonesië zich geschoffeerd zou kunnen voelen. Ja, dat zou kunnen, maar het is niet, zo dat, dat, het is niet te merken dat Indonesië zich geschoffeert voelt op dit moment. Uh, al zullen ze dat ook, als ze het zijn, uh, niet met zoveel woorden zeggen. Dus dat zullen we eigenlijk pas uh, merken op het moment dat er zo'n deal aan de orde is. Goed, we wachten af. Michel Maas vanuit Jakarta, dank je. Ja, dan we graag uh, kamerlid um, van de VVD uh, gesproken, hand en broeken. Maar die is even niet bereikbaar, die houdt u van ons te goed. Dan naar de deelraden. Ik zei het al eventjes, een kamermeerderheid is voor het afschaffen van deelraden in Amsterdam en Rotterdam. Gisteravond is dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer besproken, nog net voordat de parlementariërs met vakantie gaan. De tegenstanders zijn boos dat op het laatste nippertje dit wetsvoorstel nog behandeld wordt. Vanuit Den Haag doet politiek redacteur Margreet Boer verslag. Het kabinet Rutte begon ambitieus aan de bestuurlijke vernieuwing van ons land. Vier provincies zouden opgaan in één grote randstadprovincie. Maar dat idee is al een tijdje van de baan. En de waterschappen zouden anders worden georganiseerd. En er moest ook een kleinere Tweede Kamer komen. Nou, dat gaat deze kabinetsperiode niet meer lukken. Maar één ding lijkt wel door te gaan. De deelgemeenten verdwijnen. Amsterdam en Rotterdam hebben deelraden en die worden afgeschaft. Zeer tegen de zin van D66, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, SGP en GroenLinks. En je kan de deelgemeente afschaffen. Ik denk dat binnen de kortste keren, en misschien met de heer Van Beek wel vooraan, hier terugkomt en zegt: het is fout gegaan. Want de besturen van die steden die komen simpelweg aan hun taken niet meer toe. En dat moment wacht ik rustig af, want blijkbaar is er nog steeds een geharnaste meerderheid die dit symbool wil doorvoeren, met alle schadelijke gevolgen van dien. Succes ermee, we zien de gevolgen vanzelf. Ik begrijp niet dat u zich op het laatste moment... in blessuretijd van dit kabinet laat opzadelen... met het aanpakken van het zwakste jongetje van de klas. Dat is in ons bestuurlijke organisatie het deelgemeentestelsel. En onder invloed van de spierballen van meneer Wilders... gaan we daar even een eind aan maken. Voorzitter, ik vind het onbestaanbaar. De heer Elis heeft de vraag nu. Uh, ja, uh, mijn vraag aan de heer Heijn is de volgende. We hebben het over een besparing van 15,1 miljoen. Dat is wat mij betreft niet niks. Vindt u niet dat hoe meer bestuurders we hebben... en hoe meer stadsdeelraden... en, en dat waar, ik heb het net bij elkaar opgeteld, Dat zijn er 553 bij elkaar... het risico dat we al die onnodige kosten maken... weer gewoon betaald moet worden door de belastingbetaler. Dus wat mij betreft zo snel mogelijk stoppen. Ik ben nog niet overtuigd van wat de nood en no -zaak is... Om inderdaad de deelgemeentes af te gaan schaffen. Ik heb nog helemaal geen tastbaar bewijsmateriaal gezien dat het nieuwe voorstel inderdaad een aantal miljoenen meer zal opleveren. Haak op mijn kop staan, al bedenk ik nog twintig argumenten. Uh, ik heb toch sterk het idee dat dit ja, drie dagen voor het uh, verkiezingsreces van deze Kamer er nog even doorheen gejast moet worden, wat je ook uh, naar voren brengt. Ik maak ook bezwaar dat wij het er doorjassen. Ik vind dat de procedure zoals die loopt, ordentelijk is. En er wordt hier wat mij betreft niks doorgejast. Ja, voor wat ik begrijp dat de heer Van Beek nog even zijn hartje wil luchten. Nou ja, dat mag. Minister Spies van Binnenlandse Zaken geeft aan... dat al vanaf 2010 duidelijk is dat het kabinet van de deelraden af wil. En daar komt dan nu duidelijkheid over. Dat past in de visie van het kabinet. Namelijk het versoberen en verkleinen van de overheid in zijn algemeenheid. En ook het aantal politici en bestuurders. Het gaat om meer dan 500 politici die verdwijnen, als ook de deelraden verdwijnen. En donderdag stemt de Tweede Kamer erover. Regeringspartijen CDA en VVD krijgen steun voor dit onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing... van de PVV, maar ook van de SP. zuid soedan is een jaar na de onafhankelijkheid nog steeds in oorlog met het Noorden. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggeman. Ja, het valt nog steeds druk met, uh, met de drukte, Marcel. Op dit moment zelfs uh, valt het in Rotterdam erg mee. Nog steeds wel die file op de A15 Nijmegen richting Gorkum... door dat ongeluk met die vrachtwagen. Tussen Dodewaard en Tiel 10 kilometer. De rechterrijstok is dicht en het verkeer richting Gorkum en Rotterdam... kan nog steeds beter omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen Heter en het knooppunt Ewijk 5 kilometer door de werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. We gaan terug naar de tanks. In de Tweede Kamer zijn veel lange debatten geweest... over de verkoop van de tanks, Leopard tanks aan Indonesië. Een deal die dus nu niet doorgaat. Voorstander van verkoop aan Indonesië... was steeds Kamerlid Hand ten Broeke van de VVD. We hebben hem nu in de uitzending. Meneer ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een teleurgesteld man? Zeker. Ik had uh, nog enige hoop na ons laatste debat uh, vanwege een opmerking die uh, door Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid werd gemaakt, die eigenlijk zei uh, nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen. Mm -hmm. uh, hij gaf duidelijk aan dat hij uh, het kabinet niet zou blokkeren op het moment dat zij bij een nieuwe samenstelling van de Kamer uh, het, het hele besluit nog eens zou, zou heroverwegen. Uh, en, en daarbij gaf hij ook de mogelijkheid om nog tot, het, tot een besluit te komen dat verkoop van tanks mogelijk maakt. Ja, dus... En dat is nu niet het geval en dat vind ik uh, uh, heel slecht. En U geeft, ik, uh... geeft de PvdA hiervan de schuld, meneer Ten Broeke? Nou, kijk, de PvdA is wel heel erg cruciaal. Je, er zijn natuurlijk meerdere linkse partijen die dit onmogelijk hebben gemaakt... Um, ook GroenLinks, maar goed van GroenLinks. En de PVV rekenen. ook toch, dacht ik? En de, en de PVV, en die vallen ook heel hard wat dat betreft. Um, uh, maar de pleit van de arbeid uh, komt in het bijzonder wel de prijs toe van de grootste boter, pak een boter op hun hoofd, omdat ze um, respectievelijk uh, vier en zes jaar geleden zelf in een kabinet zaten, waar um, uh, nog uh, um, vergatten aan Indonesië werden verkost. Vergatten overigens, waar Indonesië graag vervolgens voor zou willen plaatsen en die nu ook op het spel komen te staan... vanwege het feit dat er geen tanks mogen worden verkocht. Tanks waarvan, notabene, door Nederland was afgesproken... dat die sowieso uh, niet naar uh, west papo zouden gaan. Daar ja. kunnen ze overigens ook niet heen, want ze kunnen daar niet eens over de wegen. Maar die eis was nog eens een keer door Nederland gesteld... En die is ook nog een keer bevestigd in het Indonesische parlement. Ja, en dan denk ik bij mezelf, wat moet je dan nog meer als, uh, als zo helder is uh, dat Indonesië niet daarvoor wil inzetten. Indonesië een, uh, een, uh, toch een zichzelf ontwikkelende democratie is. De Partij van de Arbeid vier jaar geleden wel oké okay vond om daar zaken mee te doen. Um, uh, de situatie rond een leger, juist sinds die tijd is verbeterd. Uh, in Azië ook in de regio een, uh, een force for good is. Uh, nee. Zij zijn uh, mede oorzaak van het feit dat Birma nu eindelijk open gaat. Nee. Ja, zo kan ik dan even doorgaan. Dus uh, de rol van de Partij van de Arbeid is hier uh, buitengewoon dubbel. En, uh, en daarom dat ook mijn kritiek met name aan, die, aan het adres van die partij is. Omdat andere partijen zoals nee. de PV en gewoon Links, ja, achter. Um, ja, die weten niet, dat zou ik bijna nou zeggen. Meneer Ten Broeke, um, onze correspondent vertelde net dat Indonesië zich nou niet echt geschoffeerd voelt. Uh, heeft u daar signalen van dat eventuele andere orders niet door zouden gaan? Jazeker. We hebben ook een brief ontvangen van de directeur van Damen Shipyards, die dus een paar jaar geleden die korvetten um, uh, met hulp van uh, um, onder andere de P van de A hebben mogen leveren. Marineschepen, uh, ja. ja. Ja, precies. Um, uh, Kursachtschepen zijn dat. Um, dat daar geen vervolgorders meer aan... Uh, of dat die, dat die vervolgorders in gevaar dreigen te komen. En ik heb ook stellig de indruk dat... Maar Inderdaad wacht even, die dreigen om... in gevaar te komen? Wat, wat geeft de uh, dames Shipyards aan dan? Wat, wat, wat voor aanwijzingen hebben zij dat, dat die orders in ja, gevaar komen? Ik, zij kijken natuurlijk heel simpel, uh, en dat doet ook Indonesië. En dat weet ik ook van de ambassadeur, en dat weet ik ook van, uh, van, van anderen. En staat ook daar uh, volop in de kranten dat als Nederland zo kijkt naar Indonesië... het eigenlijk een land is waar je uh, geen zaken mee kunt doen... ja, dan zegt Indonesië het is graag of helemaal niet. Um, uh, dan kopen we het toch ergens anders. En dat doen ze dus nu ook. Want dat is het ja, video. nee, oké, okay, maar meneer ja, Terhoek, dat, dat is dan logisch redeneren... wat u doet en wat daarom ook doet. Maar er zijn nog geen ja. concrete aanwijzingen... dat die uh, orders op de tocht liggen. Dat? Nou ja, de de Damen geeft aan dat die risico's enorm zijn. En uh, dat hoor je niet alleen van Damen. Kijk, we zullen het moeten zien. Maar uh, ik denk dat het gevaar levensgroot is. Uh, de aanwijzingen waren ook dat men naar Duitsland zou stappen. Ook dat is door een aantal partijen niet serieus. Nou, uh, u ziet het. Indonesië heeft niet eens willen wachten op uh, um, um, een besluit van een kabinet. Uh, besluiten gewoon om nu naar Duitsland te gaan. Dat is zuur, meneer Ten Broeke. Uh, hoe zuur is het ook dat Nederland die 200 miljoen, uh, 200, ja, 200 miljoen misloopt? En, um, ja, is buiten orde heel zwaar, want die 200 miljoen uh, dat was een opbrengst die door Defensie um, heel hard kon worden gebruikt. Het, ik heb al wel eens gezegd dat het enige wat die tanks nu nog doen is, een gat in de begroting schieten. Ja, want ziet u nou, nog ergens een verkoopmogelijkheid? Nou, dat ik. Ik, bedoel, ik, ik ben niet dagdagelijks bezig om met die tanks te leuren. Dat is de taak van Defensie van meneer Heller. Um, uh, die moet zorgen dat hij een andere koper ziet te vinden. Uh, maar goed, veel tijd heeft hij niet meer. En uh, uh, de, de, de opbrengsten die we in de begroting nodig hadden, die, die, die loopt hij nu mis. En uh, ja, nogmaals, uh, het is dus een, een klap voor defensie, Het is een gat in de begroting. Um, uh, het, het levert een hele slechte relatie met Indonesië, nadat we die ju nou juist hadden verbeterd. Um, uh, en tenslotte dreigt het ook nog werkgelegenheid te kosten in, uh, in de schelden. Dus ja, het is, uh, het is ongelooflijk. hans Boeken van de VVD, hartelijk dank voor uw reactie. Dank u. Goedemorgen. Tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nou, je kon gisteren over de hoofden lopen op de Plaza Cibeles in Madrid. Daar werd het nationale elftal welkom thuis geheten en gehuldigd uiteraard. Na een bezoek aan de koning maakte de selectie een bustoer door de stad. Ik kwam uiteindelijk terecht tussen die duizenden fans... die soms wel uren stonden te wachten. Ik ben heel nervieuze, want ik wil dat ik de camiseta. Heel klein jongetje, staat achter de dranghekken... met duizenden mensen achter hem gepropt. Hij is heel nerveus, zegt hij. Casillas, el capitán de Spanje. Hij wil graag een handtekening van Casillas op zijn t-shirt. Hier. Op zijn buik, wijst hij. Eh, desde las 3 y media. We staan hier al uren, vanaf half vier vanmiddag. je calor, no? Sí, hace mucho calor. Pero por fin que hemos cogido... Ja, het is heel warm, maar gelukkig sta ik een beetje in de schaduw. En eigenlijk komt dat omdat hij heel klein is. Hij staat tussen iedereen, dus mensen hangen over hem heen. Dus hij staat een beetje in de schaduw. Het is nog een redelijk koele dag in Madrid vandaag. Maar het is toch wel 35 graden. En mensen staan opeengepakt als sardientjes in een blikje. En met grote brandweerslangen wordt, om een beetje voor verkoeling te zorgen, water over de menigte gespoten. Nou, dat is heel erg welkom. Ja, geniaal. Increíble. Hij heeft een uh, rood shirt aan van uh, La Roja. No nombre. No nombre. Por que no? El dinero que no llega mucho. Hay crisis, pero se vive. Hij kon wel een shirt betalen van La Roja, maar... De naamsticker, daar had hij geen geld meer voor. Spanje is in crisis. Helpt dit nou een beetje? Esto ayuda. Ahora la gente está más contentilla y deja de pensar en estas cosas. Esto siempre viene bien. Het is niet opgelost, allemaal, maar we zijn in ieder geval even de dagelijkse zorgen kwijt. De canción que Inmiddels is op grote schermen te zien dat La Rocha in de bus zit. Vooral Vicente del Bosque. De bondscoach is heel druk met zwaaien naar iedereen. Sergio Ramos houdt de beker omhoog. Om aan mensen te laten zien die langs de route staan. Ondertussen staan de mensen op Cibeles nog steeds opeengepakt. Casillas is het meest. En dan Sergio Ramos. Ja, ze vindt Casillas wel een knappe jongen. En Ramos. Jordi Alba, die ook weer. Is het heel belangrijk dat je ze echt te zien krijgt? Ja, dat is en dan wordt eindelijk het lange wachten beloond van de supporters. De bus met spelers komt aan, parkeert naast het podium. Eén voor één stappen ze uit. En dan wordt de beker getoond aan het publiek. En dat is natuurlijk waar iedereen op heeft gewacht. De Pepe Rijna, de reservekeeper, praat alles aan elkaar. Hij is degene die dat ook deed bij het eerdere EK, bij het WK. De komiek van de groep, die zorgt dat het echt een feestje wordt. Er staat een jongen nog een foto van zichzelf te maken. Het podium is achter hem inmiddels leeg. Het was een heel mooi feest, een hele mooie avond. Hebben jullie ze gezien? Ja, ja. I? Fenomenal, fenomenaal, ja, dit is echt legendarisch, al beseffen ons dat misschien nog niet. Jullie worden weggeveegd. No van ze dat Ja, dat kan wel zo zijn, maar de straten zijn nu van de Spanjaarden. Het kampioenschap is binnen. Ze kunnen dus vegen wat ze willen, maar dan feesten we gewoon ergens anders door. Zo gaat dat in Madrid. Correspondent Jessica van Sprengenhoordi. 9 juli, dat is komende maandag. Dan is het één jaar geleden dat Zuid-Soedan onafhankelijk werd. Die vrijheid kwam tot stand na een bloedige oorlog met het regime in het noorden. Maar het geweld is nog niet voorbij. In het eerste jaar van de onafhankelijkheid raakte Zuid-Soedan alweer slaags met het noorden. De strijd is inmiddels geluwd, maar beide legers liggen nog op een kilometer van elkaar ingegraven. Afrika-correspondent Koert Lindeyer trok naar de frontlinie. Nou, nu dan het laatste stukje naar het front. Nog vijf minuten. Zwaar bewapende soldaten van het Zuid-Soedanese leger met kettingen van kogels rond hun nek uh, gebonden uh, springen achter in de auto. En nu gaan we het laatste stukje naar de frontlijn... om te kijken of we het noord soedanese leger in onze verrekijkers kunnen zien. Er zijn een paar verborgen tanks voorbij gereden... die in de bush waren opgesteld. En nu wijst de commandant met zijn lange stok in de verte. Ongeveer meer een kilometer hier vandaan... zie ik inderdaad wat poppetjes daar in de verte lopen... En dat is de frontlinie tussen het Noord en het zuid sudanese leger. Gisteravond om tien uur werd er nog met artillerievuur hier geschoten. Maar de commandant van het Rhino Battalion zegt uh, hier, we schoten niet uh, terug. Want als we terug zouden schieten, dan zou het weer grootschalige oorlog worden. Aan de horizon zie ik ergens ook nog een hele grote olie. Container. En dat wijst erop dat deze oorlog ook om de olie gaat. Want toen het zuid soedanese leger Heiklich binnenviel... viel ze een oliegebied binnen. En het noord soedanese leger dat nu op een deel van het grondgebied van Zuid-Soedan is gestationeerd... ook daar is olie. Je loopt hier letterlijk op de olie, op de olievelden. Een stukje van de weg af... vullen de... Soldaten me iets uh, laten zien. En we lopen nu door het hoge gras. Flesje plastic. Uh, gin. Dus in de rustige tijden wordt hier ook nog aan plezier gedacht. Wat is dit? komt En het is een uh -huh. a Het is een Hier op de zwarte aarde ligt uh, inderdaad een uh, mortiergranaat. Die deze kant is... Uh, uitgeschoten is hier hevig gevochten dat is duidelijk actually our our FSL soldiers are strong we have been been transformed from guerrilla to national we zijn nu zelfs beter geëquipeerd met militair materieel. Ons moreel is uh, groter. Ze waren uiterst verbaasd. Ze dachten hier een guerrilla leger te ontmoeten toen ze tegen ons begonnen te vechten. Maar we zijn nu een conventioneel leger. En we zijn veel sterker dan het Noord-Soedanese leger. We have to go because these people live. The see has maybe they will bomb. Als uh, het noord soedanese leger ons hier ziet, en het is hier zo vlak alsof het Nederlands is. Dan gaan ze op ons schieten. Dus nu moeten we weer snel, uh, weer snel weg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 Radio 1, het NOS-journaal. Minister Rosenthal teleurgesteld over afketse tankorder... en een Brits farmaciebedrijf betaalt miljarden om onder rechtszaak uit te komen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld dat Indonesië afziet... van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks... en in plaats daarvan Duitse tanks koopt. Ik betreur dat, vanzelfsprekend... Want wij hadden onze zinnen erop gezet. Nederland wilde zo'n 200 miljoen euro verdienen met de verkoop van de Leopard tanks. Rosenthal zegt dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Ik kan niet verhelen dat we met het niet doorgaan van deze deal natuurlijk een kras hebben opgelopen in relatie tot Indonesië. En waar het voor mij nu om zal gaan is om alles op alles te zetten in de komende tijden. Om die kras weer weg te werken. De bilaterale relaties tussen Nederland en Indonesië op allerlei terreinen zijn het waard om hoog te houden. En eh, krassen moeten weg. Indonesië kiest voor Duitse tanks omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal tanks en over de levertijd. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië... zijn vannacht aangekomen in Nederland. Ze verlieten Tripoli gisteravond met een Italiaans regeringsvliegtuig... samen met de president van het strafhof. Hij is blij dat de vier terug zijn. De vier werden sinds begin vorige maand vastgehouden door een militie... nadat ze een gesprek hadden gehad met Safe al Islam... de zoon van de verdreven kolonel Gaddafi waren documenten bij hen gevonden die staatsgevaarlijk zouden zijn. Het Britse farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline betaalt 2,4 miljard euro... om onder een rechtszaak in de Verenigde Staten uit te komen. Het bedrijf loog in advertenties en het kocht artsen om met snoepreisjes. Zo werden in advertenties antidepressiva geschikt genoemd voor kinderen... terwijl die voor hen niet waren goedgekeurd... En artsen kregen reisjes naar Hawaï aangeboden als ze maar medicijnen van Glaxo voorschreven. Het Amerikaanse openbaar ministerie ziet de schikking als een overwinning. This action constitutes the largest healthcare settlement in United States history. We are determined to stop practices that jeopardize patients' health, harm taxpayers, and violate the public trust. Brits GlaxoSmithKline is met een omzet van 31 miljard euro een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Het geweld in Syrië zal verder uit de hand lopen als de wapenleveranties aan beide partijen doorgaan, dat zei de VN mensenrechtenchef na overleg in de veiligheidsraad. De wapenleveringen aan het Syrische leger en aan de opstandelingen moeten onmiddellijk stoppen, zegt ze. There is a risk of escalation. The provision of arms to the Syrian government and to its opponents is fueling the violence. Volgens waarnemers bewapenen Rusland en Iran de regering van president Assad. De Syrische opstandelingen zouden wapens krijgen uit vooral Saoedi-Arabië en Qatar. De mensenrechtenchef zei nog eens dat het internationaal strafhof in Den Haag zich over een conflict moet buigen. En in de Londense Tower worden de komende weken de Olympische medailles bewaakt. In het kasteel liggen al eeuwenlang de kronen en juwelen van de Britse koninklijke familie en nu dus ook 4700 gouden, zilveren en bronzen medailles voor de komende spelen. Volgens de organisator van de Olympische spelen was er geen logischer opslag te bedenken dan de Tower. Why do you think it's the safest house in London? It's iconic. It's looked after precious jewels and the crown jewels for many, many years En... Of course, it in one of our host as well. was obvious choice. De veiligste plek van Londen, zegt hij. De medailles blijven de komende weken achter slot en grendel. Totdat de, de eerste, pardon, op 28 juli worden uitgereikt. We zijn klaar. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Boven het westen van het land is vrij veel bewolking aanwezig. En is er kans op wat lichte regen. In de rest van het land wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. De temperatuur stijgt vandaag naar 20 graden in het noordwesten en 24 in het oosten... en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Gedurende de middag zou een enkele bui kunnen ontstaan, vooral boven het westen van het land. Aan het einde van de middag en gedurende de avond krijgt de zon wat meer ruimte en is het overwegend droog. Komende nacht neemt de bewolking langzaam toe. De temperatuur daalt naar 14 of 15 graden. Morgen toenemen de kansen op buien, lokaal met onweer... Het wordt met 24 graden in het westen en 27 in het binnenland nog wat warmer dan vandaag. AMB Verkeersinformatie. Staan op dit moment 13 files, ik geef u de opvallende. A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giezendam, 4 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Dodewaard en Tiel, 10 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, de rijstok is daar dicht. En het verkeer kan nog steeds omrijden richting Rotterdam of Gorkum. Volgt dan Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Komt er een gestrande vrachtwagen... De vrachtstrook is daar even afgesloten. A27, Gorkum richting Utrecht, tussen Hagestein en Houten, 3 kilometer. Daar is ook een vrachtwagenstrand. daar is bij Houten één rijstrook dicht. En dan nog de A50, Arnhem richting Os, tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 3 kilometer. Veel organisaties willen wendbaar zijn. Om snel in te spelen op kansen. Maar soms staan processen in de weg. Of ontbreekt het aan expertise.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 Zes minuten over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio 1.nl. Er was een tekort aan politie tijdens de rellen in Groot-Brittannië vorig jaar. Dat zeggen agenten die meededen aan een grootschalig onderzoek naar de chaos van vorige zomer. Het onderzoek komt naar buiten: nu juist bekend is geworden dat de politie in Londen het de komende jaren met minder agenten zal moeten doen door bezuinigingen. Oh, Duizenden jongeren namen vorig jaar augustus deel aan rellen... die zich snel door Groot-Brittannië verspreidden. Nadat de 29-jarige Mark Duggan in een politieachtervolging werd doodgeschoten... gingen jongeren de straat op. Wat begon als een protest tegen politiegeweld in een Londense wijk... mondde binnen een paar dagen uit tot gewelddadige rellen... die oversloegen naar andere grote steden in Groot-Brittannië. Winkels werden leeggeroofd huizen in brand gestoken en ook de politie moest het ontgelden. Wat zich die dagen en nachten in augustus precies afspeelde... zelfs maanden na de onrust kon niemand daarop een antwoord geven. De universiteit, de London School of Economics en de Britse krant The Guardian... begonnen een onderzoek om op deze vraag een antwoord te geven. Honderden mensen die dicht bij de rellen betrokken waren, werden geïnterviewd. En voor het eerst is nu naar voren gekomen hoe agenten de rellen hebben ervaren. Ik seen anything like it. I I pray to God I never see anything like it again. It's the, the most hostile, aggressive crowd dynamic that I've ever come across in mijn my entire experience as a police officer. That was petrified. I hope I never have to feel that again. Dodge stonden de agenten uit. Nooit eerder maakten ze zo'n agressieve sfeer mee. Maar de grootste discussie na de rellen draait om het agententekort tijdens de zomerchaos. Kleine groepen agenten konden niet tegen de enorme aantallen jongeren op. Het is een feit dat we niet genoeg mensen hadden. We moesten gokken wanneer de volgende onrust uit zou breken en waar. En of wij daar dan op tijd zouden zijn met genoeg mensen... vertelt agent Adrian Roberts die tactische afwegingen maakte tijdens de rellen. Het is niet voor het eerst dat het Londense politiekorps Metropolitan Police kritiek krijgt op de inzet van het aantal agenten. Mensen vroegen zich al vroeg na de rellen af waarom er de eerste dagen zo weinig politie op straat was om de jongeren in toom te houden. De politie stond letterlijk toe te kijken, zegt deze buurtbewoonster. Maar het korps is maar schorvoetend bereid toe te geven dat er fouten gemaakt zijn die zomer. Politiechef Mark Rowley tijdens een discussieprogramma op televisie gisteravond. It's easy to look back now and say, of course, would it have be been better to have 16,000 on the on the Saturday night or the Sunday? Dat zou fijn zijn om iets anders dan dat het zou zijn. Mensen maakken op de tijd, hebben ze de nummer van bespreken door twee of drie dagen. Maar u hadde de verantwoorden. Het was heel duidelijk. Je hoorde in het rapport dat mensen de schaal konden zien. Het was te laat. Je zegt dat nu in het verantwoordelijk. Dat was niet hoe het op de tijd Achteraf heb je makkelijk praten, verdedigde de politiechef zich. Een zwakke verdediging, juist nu er bekend is geworden... dat er de komende jaren bijna 6000 politieposten zullen verdwijnen. Volgens de minister van politie zou deze bezuiniging... geen invloed hebben op de prestatie van de politie. Het zou niet gaan om de hoeveelheid agenten... maar om op de manier en de snelheid waarop ze worden ingezet. Was about the about the total maar zorgwekkend blijft het toch wel... dat vier van de vijf geïnterviewde railschoppers verwacht dat de rellen zich kunnen herhalen. En ook agenten vrezen een herhaling van de rellen. En belangrijker, ze zijn bang dat ze de rellen weer niet aan zullen kunnen door een personeelstekort. Door een bijdrage van correspondenten Anne 20 Twintig toer zegers had Cavendish op zijn naam staan... en daar is gisteren nummer 21 aan toegevoegd. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Maar die 21ste van Mark Cavendish uh, was anders, hè? Die was niet zo vanzelfsprekend? Nee, uh, zeker niet. Want Cavendish die, uh, is, heeft een, dit jaar een hele andere ploeg om zich heen bij Sky. Uh, want hij moet namelijk hoofdzakelijk het werk alleen doen in zo'n sprint... Want Sky is natuurlijk de ploeg van Bradley Wiggins, een van de grote favorieten voor, uh, voor deze ronde van Frankrijk. En dus is de ploeg uh, voornamelijk rondom uh, Wiggins Wigo, zoals die genoemd wordt, uh, gebouwd. En uh, uh, is het eerste doel om Wiggins tot de drie kilometer van, van zo'n etappe te brengen. De laatste drie kilometer. Als er binnen die drie kilometer wat gebeurt, krijg je dezelfde tijd als de winnaar namelijk. En dan pas gaat men echt voor Cavendish uh, werken. Maar hij moet het ook zakelijk alleen doen. En uh, men heeft daar best wel moeite voor moeten doen om de Cavendish dat goed duidelijk te maken. En om hem dat te laten accepteren voor de Tour. Maar Serva een Nederlands ploegleider met wie ik gisteren nog even een tijdje heb staan praten na de etappe. Zei ook, misschien is dit wel mooier zo... Uh, Alleen je weg zoeken, alleen je weg vinden en dan winnen. Hij won voor Grijpel en Gos. Nou, dus hij, uiteindelijk bleef alles zoals het was, maar op een hele andere manier. Ja. Hey, en als vierde eindigde een Nederlander. Tom Velers, waar komt hij opeens vandaan? Uh, dat is uh, een jongen van 27 uh, uit het oosten des lands. Uh, die wint, hij wint wel zijn wedstrijden. Vorig jaar wilden nog twee wedstrijden in kleinere rittenkoersen. Uh, vorig jaar rint hij ook de Ronde van Spanje. Uh, net als nu moet hij, moest hij werken toen voor, uh, voor Marcel Kittel. Maar ja, Marcel Kittel werd ziek. Hij heeft last van zijn maag. Dat is ook nog niet helemaal duidelijk of hij vertrekt vandaag. Dat wordt in de loop van de morgen besloten. En dus uh, besliste we gisteren 50 kilometer voor de finish. We gaan het uh, vandaag doen voor Tom Velers. Uh, uh, iedereen schoof in het treintje als het ware een plekje op en vele sprinten perfect naar de vierde plaats. Ja, verbaasde daarmee toch, uh, toch mij wel uh, behoorlijk dat hij in dit veld vierde kan sprinten achter, uh, tussen, tussen eigenlijk al die grote namen. Dat had ik niet verwacht. Ja, terwijl Kenny van Hummel veertiende uh, slechts werd. Kans gemist? Ja, zeker. Uh, zeker kans gemist. Uh, uh, hij haakte het wiel kwijt van de Italiaan Marcato en baalde daar enorm van. Uh, dat dan dat gebeurde. Uh, uh, echt heel veel sprints zijn er niet. Bijvoorbeeld vandaag ook zitten er zes beklimmetjes in de laatste uh, 60 kilometer. Aankomst ook nog eens bij een heuveltje op in boulogne sumer Dus de kans uh, dat hij vandaag een, uh, een herkansing krijgt is heel erg klein. Dus uh, het was uh, logisch dat Kenny van Hummel gisteren baalde. Hij, uh, hij had het daar voor de eerste keer moeten laten zien in de Tour de France. Maar ja, uh, 14 inderdaad. Nou, mislukte aanloop in die sprint waarin het heel nerveus was want ja iedereen is nog fris aan het begin van de tour op kittel na dan nee, ja. dat was een gemiste kans inderdaad voor hem. Nee, en, en dus ook geen kansen voor Cavendish vandaag begrijp ik? Nee, ik vind het echt een Sagan-etappe hoor, Boas van Hagen, dat zijn zo echt die namen die mij gelijk te binnen schieten als ik het routeboek bekijk. En als ik, uh, ja, het is een beetje klassieker, die laatste 60 kilometer draaien en keren uh, langs de kust in, uh, in West-Frankrijk. En dan dus inderdaad uh, weer op zo'n klimmetje van de vierde categorie bovenop aankomen. Dus een beetje dezelfde naam als twee dagen geleden in Serrair, komen schieten we mij dan uh, meteen te binnen. Ja, en verkeert dat al geld als ze, als ze eten binnenhoudt, kan die weer verder, geloof ik hè? Ja, ja, inderdaad. Als dus hij zijn eten binnenhoudt, dan, dan kan hij uh, weer verder. Hij twintigde gisteravond een foto van een zetpil. Dus wat dat betreft, uh, okay. Ja, het gevolg voor humor heeft hij nog wel. Nou, hé hey, Sebastian, dankjewel. Oké. Okay. Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert vandaag het rapport over de instorting van het dak van de Golsveste Stadion van FC Twente. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, even een update. Op dit moment staan er 18 files. Totale lengte 66 kilometer. Dat valt op zich nog mee. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A15-Europort richting Rotterdam. Daarom staat er tussen Rozenburg en de Botlektunnel 4 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. De Radio 1 Zomerbus. En die bus... Bus van Radio 1 reist uh, iedere dag door het land op zoek naar leuk en interessant nieuws. Presentator Prem Radeke is vandaag weer met de bus op pad. Prem, goeiemorgen. Goeiemorgen, Rara. Ik weet niet of het zo'n leuke dag wordt vandaag, hoor. Zoals je weet, ik ben 50 ja. en ik ben te dik. Nou, ik ben ooit door elkaar lezen, kennen, was ik een lamke, schranke god. Maar ik ben inmiddels heb ik een buikje erbij en zo. En nu dacht ik dat ik altijd zo'n uniek mens ben, hè, want vanavond om half tien op Nederland 1 is de tweede aflevering van Je kunt het niet meenemen. Hè. En wat gebeurt nu? Het blijkt dat ik niet de enige ben. Het CBS komt vandaag om half tien met cijfers over overgewicht onder oudere mannen en vrouwen. En het blijkt dat het allemaal misschien wel ernstiger is. Dus ik ga, ik ga, ik, ik, ik ga op zoek. Uh, ik, uh, dat, uh, we moeten de cijfers nog krijgen. Dus uh, ze zijn nog niet officieel gepubliceerd. Maar onze bronnen, die hadden dat al. Dus we, uh, we gaan kijken om, we nog aandacht besteden daarover geweest, Dus ik ga um, ja, mezelf weer bloot moeten geven. Nou, ik, ik zie daar naar uit, maar jij kan toch nog steeds je tenen zien en zo? Zo'n dikke zelf buiten ja, toch niet? nee joh, ik, kan, ik, ik ren je er nog Prima. wel uit hoor. En als we een potje voetballen kan ik er nog wel poorten. Maar ik ben daar niet druk op. Haha, <laughs> ja, ja, ja. We kijken eruit. Prem, dankjewel. Okay, tot, later. Maar, ja, tot later. Hoi. tot later. Dag Prem. Het is een niet-alledaagse combinatie. Partij van de Arbeid en de SP. Vandaag komen ze samen met een initiatiefwet. Flexwerkers moeten meer en betere rechten krijgen... net als gewone werknemers met een vast contract. Daar gaan we over praten met Mariet Hamer van de Partij van de Arbeid... en Paul Ulenbelt van de SP. Biden, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Hamer, zal ik met u beginnen? Want uh, normaal vliegen uw partijen elkaar in de haren. Doe doet een wedstrijdje wie de sociaalste van het land is. Uh, ook bij de verkiezingen bent u mekaars uh, grootste concurrent wel. Uh, waar komt deze samenwerking vandaan? Nou, het is niet zo dat we elkaar altijd in de haren vliegen. Nou, niet altijd. Uh, dit, uh, dit is een initiatief wat eigenlijk al, uh, al heel lang uh, uh, loopt. Waar we al lang met elkaar over praten. Uh, om te kijken hoe we wat kunnen doen aan uh, de positie van flexwerkers in Nederland. Uh, Zolangzamerhand uh, heeft bijna niemand meer een vast contract. Terwijl uh, ja, dat toch eigenlijk de bedoeling is. En dat is een probleem dat ons allebei zeer aan het hart gaat. En uh, we dachten, nou, we maken samen een plan om daar snel iets aan te doen. Uh, dat wordt ook zeer gesteund door de vakbeweging. Uh, dus dat is heel belangrijk. En meneer Ulimbelt, wat heeft u samen bedacht? Nou ja, wat vooral een probleem is voor flexwerkers... is dat ze heel erg onzeker zijn over wat uh, na afloop van het contract uh, gebeurt. Dus uh, willen wij nu uh, regelen dat je nog maar uh, twee tijdelijke contracten uh, kan krijgen... en dat het daar uh, vast moet worden... Uh -huh. uh, we willen ook dat uh, uitzendkrachten uh, en tijdelijke werkers een, uh, ja, een soort vorm van ontslagvergoeding krijgen. Het is namelijk belachelijk dat twee mensen met een verschillend contract heel erg ongelijk worden behandeld op de, op de werkvloer. En, uh, daar hebben we tien voorstellen voor om uh, zekerheid uh, voor flex te bereiken. Ja, En mevrouw Hamer, zitten flexwerkers daar altijd wel op te wachten? Want er staat bijvoorbeeld ook in na maximaal twee jaar flexcontracten dan een vaste aanstelling. Dat is vaak voor werkgevers een reden om dan maar niet verder te gaan met deze persoon. Ja, nou ja, wat, we, wat wij doen in het voorstellen is dat we het voor werkgevers goedkoper maken... om iemand met een vast contract in dienst te nemen tegenover, dan hoef je een lagere premie te betalen. Uh, wij denken dat het belangrijk is dat eigenlijk de verschillen in de contractvormen tussen flexwerkers en vaste werkers uh, verkleind worden, zodat er niet meer een concurrentie is op het type contract wat je hebt, maar gewoon een, con een concurrentie of je een goede medewerker bent uh, of niet. En nu zijn eigenlijk de voordelen uh, zo groot om een flexwerker in dienst te nemen, terwijl ja dat biedt heel veel rechtsonzekerheid voor mensen. En de meeste mensen willen toch gewoon na een een vast contract, want dan kunnen ze een hypotheek krijgen, hun gezin onderhouden... en al die dingen die nodig zijn. Ja, maar eigenlijk komt er alleen maar meer vastigheid voor flexwerkers op deze manier. Kan je dan nog wel spreken van flexwerkers? Nou ja, je houdt natuurlijk altijd een, uh, een groep uh, mensen die nodig is voor piek en ziek. Uh -huh. Daar was uh, de wet Flex en Zekerheid in de tijd ook voor bedoeld. Maar het is zo ontzettend uit uh, de hand gelopen... ...dat de norm van de vaste baan, die begint bijna te verdwijnen. En de, de prijs voor de flexibilisering, die wordt betaald door uh, uitzendkrachten... ...en mensen met uh, tijdelijke contracten. Ja, en dat is niet meer van, uh, van deze tijd. Wij willen moderne verhoudingen, waarbij mensen uh, zekerheid hebben... ...waarbij de werkgever ook uh, zekerheid heeft. En wat mevrouw Hamer zei, een lagere uh, WW-premie zodat uh, vast weer de norm wordt en mensen een beetje zekerheid krijgen. Goed. Mevrouw, gaan we nou die samenwerking? Zit er meer in het vat? Oh, waar, waar we op inhoud kunnen samenwerken, zullen we dat uh, absoluut uh, doen? Ja, absoluut. Ik hoop dat we bijvoorbeeld uh, samen ook hard tegen de bezuinigingen van de kinderopvang uh, zullen strijden. Uh, iets waar we steeds meer partijen over horen. Daar waar de, het op inhoud gaat, dat geldt voor met de SP, voor GroenLinks, D66 en alle partijen voor ons. Ja, En, en toch lijkt me dat me van Hamer een lastige positie. Want na 12 september heeft u elkaar uh, misschien wel nodig voor een kabinet over links, wie weet. Uh, maar... U moet ook strijden tegen de SP, omdat de SPU voorbij rent in de peilingen. Kunt u dus uitleggen hoe moeilijk die positie voor de PvdA is op dit moment? Nou, wij vinden die positie uh, niet zo ingewikkeld. Uh, er zijn dingen waar we het uh, over eens zijn. Vandaag bijvoorbeeld die positie van die flexwerker. Uh, Ik ben niet bang uh, dat, ze nu, dat mensen nu denken, kiezers denken, nou, PvdA is eigenlijk SP Light. Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Want er zijn weer andere standpunten waar we heel erg over uh, verschillen. De Partij van de Arbeid heeft heel veel eerder dan de SP gezegd... Uh, dat we bijvoorbeeld iets moeten doen uh, aan de werkgelegenheid en het langer doorwerken. Dat is pas uh, de SP nu uh, de PvdA gevolgd, zou je kunnen zeggen. Uh, zo zijn er verschillen over Europa, denken we, heel anders. Uh, maar vandaag gaat het om de positie van die flexwerken. Die willen we allebei uh, verbeteren. Uh, en als we daar uh, samen sterker uh, door kunnen worden om die mensen te helpen, want daar gaat het om, uh, um. dan moeten we dat zeker doen. Ja. Meneer Ulemeld van de SP, bent u inderdaad ook wat, wat tegen de PvdA de aan het schurken? Nou, wij hebben nu een gezamenlijk initiatief. Die, uh, ja, afgezien van dit. dit is heel erg belangrijk voor de flexwerkers en we werken met iedereen samen die uh, ons deelt of bijna deelt. En uh, in dit geval hebben we hier nu zo'n drie jaar aan gewerkt. Het ja. heeft niks met verkiezingen te maken. Bij ons staat in dit geval, en dat geldt voor de Partij van de Arbeid ook... de positie van de flexwerker voorop, die moet meer zekerheid krijgen. En dat behopen wij door dit wetsvoorstel te bereiken. Paul Ulenbelt van de SP en Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank beiden. Het is negen uh, minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert uh, later vanochtend... het onderzoek naar het instorten van het dak van de Grolsvesten. Het stadion van FC Twente, weet u nog? Komende zaterdag is het precies een jaar geleden dat dat gebeurde. Daarbij kwamen twee bouwvakkers om het leven en raakten 16 mensen gewond. Matthijs Holtrop zet de gebeurtenissen nog eens op een rij. Het is rond half twee als het dak van de Grolsvesten instort. Maar op dat moment wordt gewerkt aan uitbreiding van het stadion. Tientallen bouwvakkers zijn op dat moment aan het werk. Ik, me, ik ben me helemaal weer zo geschrokken. Ik stond boven op de derde verdieping. Ja, schrik, hè? Harry, je weet niet wat je doet. Je loopt alle kanten op. Maar er was een, ja, een helse Op een gegeven moment, Je schiet alle kanten op. Het is één paniek en iedereen is weggegaan. En we kijken of er gewonden waren, natuurlijk. De ravage is enorm. Het dak is met constructie en al naar voren gevallen over de tribunes. Vijftien mensen moeten eronder liggen en een paar dooien waren erbij. Dus, uh... Onderdelen van de stalen constructie zijn als luciferhoutjes geknakt. Het is even uh, ja, een triest in de bouwwereld. Onder het puin liggen nog bouwvakkers en twee van hen halen het niet. Nou, ik zag het gebeuren. Ja, het is als een soort van uh, nachtmerrie. Zegt Jan van Halst, toen nog manager bij FC Twente. Dat, dat je in één een keer een, een, een dak naar beneden ziet vallen. Ja, je kan niet geloven. Dus er uh, was een enorm lawaai en ja, zag we dat het dak uh, instortte. Een paar minuten nadat het gebeurde waren er al hulpdiensten. Ja, dan moeten wij een stap aan, aan de kant doen uh, uiteraard. Direct na het incident starten er onderzoeken naar de oorzaak van het instorten van het dak. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt al vrij snel met de conclusie dat er met de afbouw van het stadion is begonnen voordat de basisconstructie stabiel was. Zo waren de dakspanten niet verankerd en ontbraken er essentiële onderdelen. De bouwcombinatie Grolsvesten wil nog niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. Maar zegt wel... Uh, ja, er ik, uh, ik, uh, zijn een aantal zaken, blijkt en ik, ik twee van niet aan de rapportage van de, van de Veiligheidsraad, Er zijn een aantal zaken gemist. En uh, of, uh, of dat bepaalde oorzaken met zich meebrengt, dat laat ik nog maar even in de middag. De grote vraag is waarom er grote fouten zijn gemaakt bij de verbouwing van het stadion. Mogelijk is er sprake geweest van een hoge tijdsdruk. Want FC Twente maakte zich vorig jaar op voor een jaar met Champions League voetbal en een eredivisiewedstrijd tegen PSV. De verbouwing mocht dus niet uitlopen. De Raad voor de Veiligheid viel het op dat er opvallend veel werklui in het stadion waren. Maar volgens clubvoorzitter Munsterman speelde tijdsdruk geen enkele rol. Nou, die indruk had ik niet, omdat we volgens mij zelfs een week voor lagen op de bouw. En we hadden nog zoveel tijd na het seizoen toe. Er was niet eens een boeteclausule in. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, kan ik daar weinig over zeggen. Henk Pluimers van bouwcombinatie Grolsvesten zei eerder het volgende over tijdsdruk. Nou, zoals bij elk werk, of we nu een, of een winkelcentrum bouwen, of een theater, of een... Of een uh... Een stadion, uh, uh, er zit altijd een, een, een, een enige tijdsdruk op en, en, en ook uh, hier zat een tijdsdruk op, maar wel een gezonde tijdsdruk. Dat hadden een goed schema, ja, er zat niet meer uh, tijdsdruk op dan normaal bij dit soort projecten. Het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid kan niet alleen meer inzicht geven in de oorzaken van de ramp, maar kan ook duidelijk maken wie er aansprakelijk is. Want FC Twente heeft als gevolg van de stadionramp miljoenen euro schade geleden. In totaal hebben 23 mensen na het instorten van het dak van de goolsvesten een claim ingediend. 10 van die claims zijn inmiddels afgewikkeld en daarbij zijn bedragen uitgekeerd van rond de 20.000 euro. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Syrische president Assad heeft tegen de Turkse krant Cumhuriyet gezegd dat hij het betreurt dat Syrische troepen het Turkse vliegtuig hebben neergehaald. Volgens Assad kwamen de Syriërs er pas later achter dat het om een Turks toestel ging. Assad zegt ook dat hij het niet zal toelaten dat het tot een gewapend conflict met Turkije zal komen. Op de website van Al Arabiya staat dat er verdeeldheid is onder de Syrische oppositie. Zo heeft een oppositiegroep zich uit een overleg in Cairo teruggetrokken. Ze vinden dat het overleg niet de belangen van het Syrische volk dient. Op de voorpagina van Trouw een foto van een boze islamitische beeldend stormer. In Timbuktu, Mali, hebben extremisten een historische moskee aangevallen. Ja, meerdere zelfs. Afgelopen weekend vernielden ze al 16 heilige grafmonumenten in Mali. Time Magazine vraagt zich op de website af waarom islamisten dit cultureel erfgoed vernietigen. Timbuktu was in de 15e en 16e eeuw een belangrijk intellectueel centrum van de islamitische wereld. Extremisten zeggen de lokale bevolking te willen verlossen van het ketterse bijgeloof. Studenten van de hogeschool in Holland krijgen nog steeds te makkelijk hun diploma, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant delen examinatoren nog altijd te snel voldoende uit... voor eindscripties aan de opleiding Media en Entertainment Management. Ja, twee jaar geleden lag juist die opleiding zwaar onder vuur... omdat veel diploma's illegaal verstrekt bleken. Het college van bestuur van Inholland moest als gevolg daarvan opstappen. Hoeveel scripties nu te gemakkelijk zijn goedgekeurd, dat is niet duidelijk... maar de examinatoren die op de vingers zijn getikt... zijn nu boos over de gang van zaken. Ze zijn uit de examencommissie gestapt, schrijft de volksstand ook. Voorzitter Terpstra van Inholland bevestigt dat. Utrechtse GroenLinks-raadsleden hadden gisteravond hun handen vol aan een agressieve muzikant. Dat staat op de website van RTV Utrecht. De muzikant werd aan het einde van de kroegavond gevraagd om te, st te stoppen met spelen. Maar dat weigerde hij. Ja, toen GroenLinks-politici daarvan wat hadden gezegd, kreeg raadslicht Pepijn Zwanenburg een klap. Een andere raadslid overmeesterde de muzikant, waarna de politie de man even later aanhield. GroenLinks-raadsleden hebben aangifte gedaan. Huishoudens wisselen massaal van energieleverancier. Het AD schrijft dat bij vergelijkingssites drukker is dan ooit met overstappers. Stijgende energieprijzen is de voornaamste reden voor een overstap. Op sommige sites zijn bijna twee keer zoveel overstappers als een jaar geleden. Afgelopen weekend verhoogden de energiebedrijven Eneco, Essent en Nuon de gasprijs. Verwacht wordt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 170 euro meer kwijt is aan energie. Wie goed zijn best doet, kan toch nog honderden euro's goedkoper uit zijn. Het staat in het AD. Dan nog even naar België. De krant Zitpressen dus daar schrijft op, uh, dat op de Waalse snelweg... een nieuw snelheidsrecord is gevestigd. Een Belgische bestuurder werd geflitst met een snelheid van 280 km per uur. Oude record was 250 km per uur. Volgens de politie is er bij zo'n snelheid geen enkele kans... om te overleven bij een ongeluk. Bij een nat wegdek is de remweg zo'n 700 meter. Op de website van RTV West staat dat alcoholtesters erg populair zijn bij vakantiegangers. Sinds 1 juli is het in Frankrijk verplicht om twee van die testers in de auto te hebben. Ook voor toeristen. Zo niet, dan komt dat op een boete van 11 euro te staan. Wordt flink ingekocht, want de meeste reis- en kampeerwinkels... hebben de testers inmiddels niet meer op voorraad. In Frankrijk zijn ze nog wel te koop, geloof ik. Uh, zo dadelijk na het journaal van acht uur meer over de tankdeal met Indonesië die niet doorgaat. U hoort uh, eerst minister Rosenthal, die is boos. En dan minister Hille. die is ook boos. 3, 2, 1... Touchdown. De Radio 1 Sportzomer. Nederland is op kop en Nederland gaat misschien wel winnen. 9 weken lang. Nederland gaat winnen. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Nederland is goud. Op de 4 keer 100 meter bij de mannen. De mix van nieuws en sport. En als je terug bent voel je je echt belabberd, maar mentaal uitstekend. Dat betekent dat hij eigenlijk op de juiste plek geland is. De zo zo'n de echte hollebolle gijs vraagt niet om geld, die ruimt je rommel op. En dat gaan wij 12 september heel graag doen. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.